Ja, Peter van der Velde, Proficiat. Uh, tien jaar geleden stond je in Antwerpen als Lumière en uh, vandaag in Gent. Wat is precies het nu het verschil tussen een arena doen en, en uh, een musical uh, in, in de Stadschapburg? Ja, dat is een hele andere vorm van acteren. Omdat het volk rondom je zit en je moet altijd uh, proberen naar zoveel mogelijk kanten van het publiek te kijken. Wat soms heel... Uh, ja, hoe moet ik het zeggen... Ja, dat, dat, dat, dat voelt heel raar. Want je, je bent in conversatie met je medespeler en je draait met je rug naar elkaar omdat het volk aan de buitenkant zit. En je moet constant rekening houden met je kaarsen. Niet voor je gezicht te houden, want daar zit volk, maar ginder zit dan ook volk. Dus dat is best wel moeilijk. En ja, het is een grotere ruimte om te overbruggen. Jokes moet je trager spelen, want dat duurt. Dat, er zit altijd een delay op. Het volk zit niet op, op, je, op je schoot, ze zitten veel verder. Dat is, dat is raar. Het moment dat het publiek echt ontdooide was jouw Oyalelee-grap. Ik heb niet de indruk dat dat doorgesproken was, want Tickis viel even. Nee, moest even lachen. Tickis wist. Ah, okay. wist het omdat, ik, uh, omdat hij er moet op verder gaan. En Ik had gezegd, ik ga er vandaag proberen om, om te kijken wat het geeft. En hij moest dan even wachten. Dus ik had hem daar wel gevraagd, wat zou jij doen? Gisteren heb ik dat gevraagd. Dan zeg ja, probeer dat, dat is, dat is een goede vondst, doe dat gewoon. En omdat men een grote baalscherfverhulst in de zaal zet dacht ik, ga dat er even in. En, en Lumière kan zich dat wel permitteren, vind ik. Er zitten nog andere dingen in die niet tijdsgebonden zijn, of toch niet met, met de tijd zoals het verhaal zich afspeelt, of waarin het verhaal zich afspeelt. Zoals de, de Lac de Connemara, la, da, da, da, da, da, da, dat zit er ook niet in. En dan. Dagadam, dagadam, dagadam, dagadam, dagadam. Dus de Redetski Mars zit er ook niet in, in die tijd bedoel ik. Dus dat zijn allemaal vondsten die we tijdens de repetitie. Uh, ja, uitgeprobeerd hebben en dachten van ja, we, gaan dat, we gaan dat eens proberen. Hè. We hebben ook meer tekst, hè, omdat jullie tijd moeten pakken of tijd moeten geven voor de decorwissels heb ik de indruk. Ja. ja, hier en daar hebben we een paar lijnen moeten bijschrijven. En dat mocht. Maar dat moeten we vragen. Alles moet gevraagd worden van Disney. Dat is natuurlijk, ja. Maar uh, je kan niet anders. Ook weer een nadeel of een, ja, uh, uh, een, een, een, een punt in een arena. Ja, je, moet, je moet die 21 meter steel van de bloem. Dat heb je niet in een theater, want dan ben je van van naar koren, van stage left naar stage right, dan ben je al af. Hier ben je amper op, na tien meter stappen. Ik heb gezien op uh, social media dat je zelf uh, de cd van tien uh, van jaar geleden ook gebruikt hebt, om eigenlijk uh, die rol in te studeren. Ja. Maar er zijn toch verschillen ook, hè? Ik denk negen jaar geleden heb je 'Kom erin ingezongen, ja. en nu is kom erbij. Hebben we twee weken geleden veranderd omdat we. Eigenlijk is het kom erbij, kom erbij, zet je zorgen maar opzij. Maar dat was dan. Uh, dat was een dure grap als we dat gingen doen. Want dan moest die man die dat vertaald heeft naar het Nederlands. Die moest daar, Ja, dan, moet, dan moeten die royalties betalen. En uh, blijkbaar wou, wilden ze dat niet. Of, of, of deden we dat niet. Of, of, dan hebben ze drie zinnen veranderd. Kom erbij, want wij maken u graag blij. En dan het derde zinnetje is gebleven. Als u hier dan even plaatsneemt. En dan het jammeren, le servet onder de kin. Ik had dat liever gezegd, maar dan rijmt het weer niet, want dat komt met kom erin. Dus uh, voor de eerste lekkernij. En de rest was hetzelfde gebleven. Dus het was even nadenken hoor, want die kom zat er bij mij ingebakken. Kunnen we dan uh, plots beginnen zingen kom erbij, kom erbij. Want wij maken u graag blij als u hier dan even plaatsneemt voor de eerste lekkernij. En dan gaan we verder. Et voilà, le menu. Het is allemaal voor u. Vorig weekend stond je nog op de grote Sinterklaas-show, uh, als Piet begaat. Uh, het zijn teruggetijden tijden voor jou, hè, want, want je zit ook al nog in een... Uh... Ja, die Elfantmen. Ja. Uh, morgenavond 1man in Ieper. We hebben vrijdagavond nog gespeeld in uh, Meulenbeken. en uh, afgelopen woensdag ook nog. Ja, we zijn on tour, dus ik ben met drie dingen tegelijk bezig. Ja. Huh. ja. En Henry V, première 24 januari bij het gevolg in Turnhout. Daar ben ik nu ook mee aan top ben je blij als musical acteur ook dat er een nieuwe speler is, Marmalade, die uit het niets komt. Je uh, had de gevestigde waarden Music Hall, Studio 100 en een kleinere speler, uh, Judas. Ja, hoe oh, meer spelers, hoe beter natuurlijk. Hè. Maar ik ben geen musical acteur hoor, ik noem mezelf geen musical acteur. Nee, ik ben acteur. Altijd niet naar Dans, V1018? Of... Nee, want morgen sta ik dan weer uh, met Henry V op het podium en uh, als uh, uh, professor Treves in, uh, in die Man, dat is theater. Maar ik doe dit graag. Hè. Maar ik wil me niet in één hokje laten drummen. Mag ik denken dat jij ook in de opvolger van WTN 18 kan komen? Daar kan ik nog niks over vertellen. Maar wie weet. Oké, okay, ik wens je heel veel succes. Dank je wel, Peter. Dank ja, je